11 uur, Martijn Heijhuis met het NOS-journaal. In de Egyptische hoofdstad Cairo zijn een paar honderd mensen gewond geraakt... naar rellen bij het ministerie van binnenlandse Zaken. Duizenden mensen demonstreerden daarom omdat ze vinden dat de politie te weinig deed... tijdens de voetbalwedstrijd in Port Said, waarbij 74 doden vielen. De betogers gooiden vanavond stenen naar het ministerie... waarna de politie traangas inzette. De meeste gewonden hadden botbreuken en kneuzingen of hadden traangas ingeademd. In Wageningen is afgelopen nacht een dakloze dood gevroren. De man van 43 bracht de nacht door in een berging achter een huis. Daar werd zijn lichaam vanochtend gevonden. De woning was voor mensen die de man kenden, maar zij waren niet thuis. Uit het politieonderzoek is gebleken dat de dakloze door onderkoeling om het leven kwam. Nog steeds komen allochtone jongens veel vaker in aanraking met de politie dan autochtone. Blijkt uit het jaarrapport Integratie van het Sociaal en Cultureel Planbureau dat de NOS heeft kunnen inzien. 65% van de Marokkaanse jongens is wel eens aangehouden door de politie... en 55% van de Antilliaanse. Bij autochtone jongens is dat 25%. Hoeveel jongeren zijn veroordeeld is niet bekend. Het SCP keek ook naar de werkloosheid van allochtonen. Ruim 12% van de allochtonen is werkloos... tegenover 4,5% van de autochtone bevolking. Ook de schooluitval is groter. 30% van de allochtonen gaat zonder diploma van school... tegenover 18% van de Nederlanders. Het rapport wordt volgende week gepresenteerd. De kans bestaat dat André Kuipers langer in de ruimte moet blijven dan gepland. Dat komt door problemen met de Russische raket die Kuipers moet ophalen. De lancering daarvan is uitgesteld tot 15 mei. Kuipers zou 16 mei vertrekken, maar dan is de raket nog niet aangekomen. Hoeveel vertraging Kuipers oploopt is niet duidelijk. De Europese ruimtevaartorganisatie ESA heeft nog niets van de Russen over het uitstel gehoord. De Nederlandse Bank ziet niets in het splitsen van banken in nutsbanken en zakenbanken. Het idee komt van de commissie De Wit, die de kredietkiezers onderzoekt. Bij de zakenbank zouden de grotere leningen moeten worden ondergebracht... zodat particulieren en kleine bedrijven niet getroffen worden als bij die bank iets misgaat. Maar de Nederlandse Bank vindt dat de risico's al voldoende zijn afgeschermd. Minister Spies laat onderzoeken of het toezicht op woningcorporaties strenger moet worden...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 Ook VVD en CDA willen verder praten over het plan van de PvdA. Minister Schippers bekijkt of er een waarschuwing kan komen... op flessen alcohol tegen drinken tijdens de zwangerschap. Drinken tijdens de zwangerschap kan schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Medisch specialisten riepen vorig jaar op tot het introduceren van zo'n logo. Op Schiphol is een vader aangehouden... die met zijn kind wilde vertrekken voor een enkele reis naar Turkije. De maris vermoedt dat de man uit Den Haag... zijn anderhalf jaar oude kind wilde ontvoeren... De moeder wist niets van de geplande reis. Ze heeft aangifte gedaan tegen de vader van haar kind. De marie zegt altijd extra alert te zijn op een vader of moeder... die alleen met een kind op reis wil gaan. PSV staat in de halve finales van de KNVB-beker. In Eindhoven won de ploeg van Fred Rutte met 3-2 van NEC. Eerder deze week werden de andere drie halve finalisten al bekend. Heerenveen, Herakles en AZ. De Nederlandse hockeysters hebben de halve finales gehaald... van de Champions Trophy. Ze wonnen in de kwartfinale in het Argentijnse Rosario met 3-0 van Nieuw-Zeeland. In de halve finale speelt Oranje zaterdag tegen de winnaar van het duel tussen Argentinië en China. De Duitse vrouwen hebben zich als eerste geplaatst voor de anderhalve finale... door met 3-2 te winnen van Japan. Het weer vannacht steeds minder wind en flink kouder met plaatselijk strenge vorst. Morgen neemt de bewolking toe. Vanaf 7 uur ochtend strekt een gebied met sneeuw over het land. Het KNMI laat in verband daarmee een waarschuwing uitgaan. Verder blijft het bijna overal vriezen. Dit was het NOS Gute Nacht, vrienden. Het wordt tijd für mich zu gehen. Was ik nog te zeggen hätte, dauert een Zigarette. En een letztes Glas im steen. Dit is met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten. De krant van morgen, Den Haag Vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten vriest het 7 graden, binnen zit Chris Keijnen. Nederland moet van Brussel het begrotingstekort snel terugbrengen, van 4 naar 3 procent. En wat gebeurt er? Het begint te vriezen dat het kraakt. En dus joegen we er gisteren op één dag meer aardgas door... dan ooit in de laatste 15 jaar. Nog één weekje vorst... en we hebben dat procentje met twee vingers in onze neus weggewerkt. Goedenavond, welkom bij Met het Oog op Morgen. Geen 6 of 7, maar misschien wel 15 miljard extra bezuinigen dit jaar... was het verontrustende bericht van gisteren. Zometeen neem ik met onze Haagse verslaggever het lijstje met mogelijke snijposten door. En er is een doorbraak in het Alzheimer-onderzoek. Niet het beta-amyloïde, maar het tau eiwit zou de boosdoener zijn. En zometeen gaan we echt heel begrijpelijk uitleggen wat dat betekent. Wil de echte Mona Lisa opstaan? In het Prado blijkt een schilderij te hangen dat tegelijk met eh, dat van da het aan Da Vinci toegeschreven prentje... in het Louvre is geschilderd. Zometeen een Da Vinci-expert en rembrandt van van de Wetering over de samenwerking tussen meesterschilders en hun leerlingen. En om 5 voor 12 aan Martin Gouws te vragen of het terecht is dat er een speciale filmprijs voor honden is ingesteld. Kunnen honden acteren? Dat allemaal na de krant van morgen en het nieuws van vandaag. Donderdag 2 februari. Waar waren de beveiligers? Waar was de politie? Waar was het leger? Het zijn de meest gehoorde vragen in Egypte na de 74 doden en 250 gewonden bij een voetbalwedstrijd in Port Said. Op beelden is inderdaad te zien dat de politie nauwelijks optreedt. Dat voedt de samenzweringstheorieën. De machthebbers hebben dit weekend georganiseerd om het. De machthebbers hebben dit georganiseerd om het volk eronder te houden. Ze geven het geld om gangsters en uh, uh, corruptie in Egypte, omdat ze willen want dat de revolutie wordt uh, geslaagd. Maar de huidige militaire leider van Egypte, Tantawi, bezweert dat hij er niets mee te maken heeft en verzekert de Egyptenaren dat de schuldigen zullen worden bestraft. De gouverneur en politiechef van Port Said zijn inmiddels ontslagen. En de raad van bestuur van de voetbalbond is ook de laan uitgestuurd. Of Nederland zich alsjeblieft aan het stabiliteitspact wil houden... de eurocommissaris van begrotingszaken reisde speciaal naar ons land af... om deze boodschap over te brengen. Volgens Olli Reen is het essentieel dat Nederland... zijn begrotingstekort onder de 3% houdt. De Netherlands heeft een heel sterke traditie... van de of van of publieke financiën... I trust that this strong tradition will be Nederland leest andere Eurolanden vaak genoeg de les. En nu is het tijd om het goede voorbeeld te geven, al dus reen. Minister De Jager van Financiën kon dan ook weinig anders dan het volmondig met de Eurocommissaris eens zijn. Dus een heel begrijpelijk standpunt, en ik ben er ook zelf voorstander van. Om die 3% te halen in 2013 zal er stevig moeten worden bezuinigd. En de gesprekken daarover beginnen komend voorjaar. Een dollar is cool. You know what's cool? Yeah. Een miljard dollar. Dat is pas cool. En Mark Zuckerberg is binnenkort zo'n beetje de coolste persoon op aarde. De oprichter van Facebook brengt zijn bedrijf naar de beurs. En dat zal het bedrijf waarschijnlijk tussen de 75 en de 100 miljard dollar waard maken. Want iedereen wil meedelen in het succes. Het is gewoon zo'n snel bedrijf met zo'n basis van gebruikers en met het. Het is nog wel de vraag of de sociale netwerksite die 100 miljard ook werkelijk waard is. Afgelopen jaar werd slechts een schamele 1 miljard winst gemaakt. Om echt geld te verdienen zal het bedrijf de informatie moeten verzilveren die de 845 miljoen gebruikers onwetend aanleveren. Facebook hanteert een redelijk schofterig privacybeleid. Ze verleggen continu die grens van wat privé is en wat gedeeld zou moeten worden. Zodra de aandelen beschikbaar worden, is Zuckerberg 28 miljard dollar waard. Dat is niet slecht op je 27ste. It's Groundhog Day! It's Groundhog Day, de dag dat de bosmarmot Phil in de Amerikaanse staat Pennsylvania voorspelt of de winter aanhoudt. Phil, proclaim as I look at the crowd on Gobbler's knob, many shadows do I see. Six more weeks of winter. it must be. Pech dus voor de koukleumers. Het gaat nog zes weken duren. Maar wel een behoorlijke meevaller voor de gasunie. Wij hebben gisteren 519 miljoen kubieke meters getransporteerd. En dat is eigenlijk een nieuw record sinds 1997. En ook een opsteker voor de schaatsers. De eerste toertochten worden op dit moment al uitgezet. Hoe zit het met de enige echte tocht? Laten we gewoon even geduld hebben. De opbouw meemaken. En dat kost gewoon tenminste twee weken goed vriezen. Dus het is nog niet zover. De voorzitter van de Friese Elfsteden waarschuwt dus voor te veel optimisme. In Friesland vinden ze sowieso dat die Hollanders veel te hard van stapel lopen. Daar maken ze zelfs waarschuwende liederen over. Jammer dat er niks van te verstaan is. Hij kwam in acht voor de Hollander er vol. Hier op de onthutse tocht der tochten, die gaat door. Maar wie vriezen witte de better, Ees Is is het maar bij wetter. En dus horen we de kiezen nog wel Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Ja, een substantieel deel van het nieuws kwam dus uit Cairo vandaag. Daar gaan we nog eventjes heen, want daar is onze correspondent Sander van Hoorn. Goedenavond, Sander. Dag, Chris. Hoe is het nu? Het zag er grimmig uit een uurtje geleden. Ja, het is nog steeds wel hoor. Het aantal mensen wordt wel wat kleiner, maar uh, zieke auto's eigenlijk nog steeds met dezelfde intentie rijden ze de zijstraat in van het trageerplein. Um, daarachter ligt namelijk het ministerie van Binnenlandse Zaken... verantwoordelijk voor de politie. En daar richt de woede van de voetbalsupporters zich op veel praangas. En dus uh, toen ik net bij een van die veldziekenhuizen was... in een van die straten, zag ik dus ook heel veel mensen met uh, gewoon ademhalingsproblemen... binnengebracht worden daar. Ja, en, en is dit nu een, uh, een vooral Caireense uh, stemming? Want het ging per slot om uh, een voetbalclub uit Cairo... waarvan de aanhangers en de spelers belaagd werden. Of uh, geldt het voor het hele land dat er, dat er veel woede is? het dat weet hoe dit is er in het hele land wel. Je hebt ook in uh, Suez bijvoorbeeld uh, demonstraties gezien en uh, in beperkte mate ook in Port Said. En uh, wat, ik, wat ik daar buiten zie, hè, want niet iedereen die boos is gaat natuurlijk de straat op, is dat er wel een soort ontredding is. Waardoor iedereen heeft het erover, iedereen spreekt de schande van en iedereen heeft het natuurlijk ook over uh, de vraag hoe dit zo heeft kunnen ko uh, komen, die complottheorieën. Uh, ja. Zou zijn aangesticht door de voormalige machthebbers hier in Egypte. Ja, dus, dus wat zegt dit nu volgens jou over uh, wat er op het ogenblik in Egypte gebeurt over de machtsverhoudingen? Um, ik heb het idee dat het wel wat aan het schuiven is. Om een aantal redenen. Ten eerste, uh, vorige week was het hier ook. Dat was de verjaardag van de revolutie. En toen uh, was het een hele mannelijke sfeer op het plein. En uh, dat vind ik nu anders. Er lopen veel meer jongeren, veel meer vrouwen. En ik heb het idee dat het gevoel dat het zo niet verder kan. Wat breder gedragen wordt. En of dat echt zo is, of ik daar gelijk in heb, dat moet je bijvoorbeeld morgenmiddag afwachten als er weer meer demonstraties aangevonden zijn. Maar wat je ook ziet, is dat het in het parlement vandaag hard eraan toe ging. Daar zit nu voor het eerst zit daar een, een, een redelijk eerlijk en open gekozen volksvertegenwoordiging. De moslimbroeders, de islamitische partij, die hebben die verkiezingen gewonnen zijn de grootste partijen. En die hebben altijd samengewerkt de afgelopen jaar met, uh, met het leger. Omdat ze dachten, weet je, dat leger dat gaat op een gegeven moment weg. En dan ja. nemen wij de macht op een democratische manier over. En dan gaan we lekker regeren. Uh, dat zie je nu ook een beetje schuuren. Die moesten zijn heel erg kritisch op het leger. En ik heb het idee dat ook daar wel wat aan het veranderen is. Dus ja, Die voetbalwedstrijd die heeft toch wel ook meer losgemaakt... dan je zo aan de oppervlakte ziet. Ja, dus als, als het leger de hand erin had... dan hebben ze die hand misschien overspeeld. Wat vraag je voor morgen? Um, ...dat het wel weer wat drukker is dan normaal op het trageerplein... ...dat het uh, debat over wie hiervoor verantwoordelijk is... ...ja, ik denk niet dat we het ooit zullen weten hoor, het blijft de natuurlijk... ...maar dat, dat dat nog wel door zal gaan en ja, voor de rest, het is, uh, het is gewoon afwachten. Kijk, dat leger, dat zit hier zo met zijn stengels in de samenleving... ...ook in de economie, in de gezondheidszorg en het onderwijs... Mm. ...dat gaat die macht zomaar niet opgeven en dat doen ze ook niet na zo'n uh, debakel in het uh, voetbalstadion voor Fort dat doen ze ook niet als lijkt dat ze hun hand over speelgeven. Dus wat dat betreft ben ik niet optimistisch. Oké, okay. dankjewel Sander. Um, en uh, morgen zal dit nieuws van vandaag ook weer in de ochtendkranten staan uh, uit Cairo. Maar daar staan ook nog andere dingen in. En die ochtendkranten zijn gelezen door Jan van der Putten. Ja, pillen voor zelfdoding. Die zijn te krijgen in België. Trouw schrijft over de documentaire Medeleven... van filmmaker Gerald van Bronkhorst. En die laat zien dat je in België met wat smoesjes... pillen kunt lospraten bij de apotheek. In de film is een hoogbejaarde man te zien. Hij heeft genoeg van het leven... en weet links en rechts een grote hoeveelheid... malaria-medicijnen te verzamelen. Pillen die ook worden gebruikt bij Reuma. Met slaapmiddelen en antibraakpillen fijnmalen en dan in de Vla. De België route is om aangeraden door de Nederlandse Vereniging... voor een vrijwillig levenseinde. Busritten zijn te duur. En dat is de schuld van de Nederlandse spoorwegen. De Telegraaf is een financiële truc op het spoor... waardoor buspassagiers gemiddeld 2,5% te veel betalen. De NS kreeg destijds 226 miljoen euro van de staat... om het systeem van de OV-chipkaart te ontwikkelen. Van dat bedrag gaf de NS maar 25 miljoen uit aan de beheerder van de chipkaart TLS. Dat bedrijf zit nu in de problemen en leent tegen hoge rente geld van de NS. Buspassagiers moeten die miljoenen opbrengen. Nog meer openbaar vervoer in het AD. Een experimentje van een treinmachinist heeft de Nederlandse spoorwegen een fikse besparing opgeleverd. Door minder te remmen, maar de trein vaker te laten uitrollen, bespaarde de NS vorig jaar meer dan een miljoen euro aan stroomkosten. En dat bedrag wordt naar verwachting alleen maar groter. De man van het experimentje, een machinist uit Dordrecht, geeft als toelichting ik hou gewoon niet van remmen. Weg met de fietspaaltjes. Die zijn veel te gevaarlijk. De Volkskrant schrijft over onderzoek van verkeerspsychologen van de Rijksuniversiteit Groningen. Zij onderzochten enkelvoudige fietsongelukken, zonder tegenpartij dus, maar wel vaak met een paaltje. Jaarlijks komen 50 mensen door zo'n ongeluk om het leven. Even niet opletten en je rijdt tegen zo'n ding aan, zeggen de onderzoekers. Wegbeheerders denken dat je met paaltjes voorkomt dat auto's het fietspad oprijden. Dat gebeurt niet, dus weg met die dingen en trek meteen duidelijke witte lijnen, zeggen ze. En maak scherpe stoepranden rond. Voorop dagblad de pers prijken morgen knalgele lottoballetjes. Die horen bij een groot verhaal over de rente op studieschuld. De hoogte van die rente is telkens weer een loterij. En dat ligt aan de willekeur van DUO, de dienstuitvoering onderwijs, vroeger de IB-groep. Het rentepercentage dat de dienst oplegt is afhankelijk van het jaar van afstuderen. En doordat de rente voor vijf jaar wordt vastgezet, ontstaan tussen studenten enorme verschillen. Kan niet anders, zegt DUO. Als we de rente niet voor vijf jaar vastzetten... krijgen de studenten te maken met flinke inkomensschommelingen. Valt wel mee, volgens de pers. In de ergste gevallen scheelt het een paar tientjes per maand. En ja, er is geen ontkomen aan. Facebook, de blauw-witte datafabriek, zoals het Nederlands Dagblad het noemt. Facebook gaat in de beurs en dringt steeds meer binnen in het leven van de internetgebruiker. Ga maar na. Op sommige sites kun je zonder Facebook-account niet eens meer inloggen of reacties plaatsen. Muzieksite Spotify vraagt tegenwoordig om je Facebook-gegevens als je naar muziek wilt luisteren. Heel zorgelijk vindt internetjournalist Brenno de Winter. Facebook kent door die registratie precies mijn gemoedstoestand. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Oh, dat was dat met Miles Away. Morgen gaat er een nieuwe single in première. Vroeger gebeurde dat wel eens op de radio of via MTV. Maar dit gaat gebeuren op de Belgische stations. De Belgische spoorwegen hebben namelijk de primeur van de clip... morgen te zien op alle schermen in de grote stations. En dat is dan inderdaad alleen maar zien... want om de verstaanbaarheid van de omroepberichten... de, de treinberichten niet te hinderen... zal de clip zonder geluid te bekijken zijn. Dat is ook niet zo erg echt goed zingen, kan ze toch niet... Um, het is merkwaardig stil in politiek Den Haag. Iedereen denkt aan de extra bezuinigingen die zich al aankondigen. Maar betrokkenen zijn bijzonder zuinig met informatie. Toch gaan we nu proberen u maximaal inzicht in dit proces te geven. Politiek redacteur Joost Vullings, goedenavond. Ja, goedenavond Chris. Joost, wat wordt daar allemaal uitgebroed? Waarom horen we zo weinig uit Den Haag? Nou ja, deze coalitie heeft vooral heel goed gekeken naar de vorige coalitie. En daar zal het in de natuur om ontzettend veel te lekken. Maar dat leidt altijd tot onderling wantrouwen. Want wie heeft er gelekt en met welk doel? Dus hebben ze nu gezegd, dat gaan we niet doen. Want ja, goede verhoudingen zijn een voorwaarde voor een goed eindresultaat. En je zag nog wel eens voor 1 januari dat Wilders iets wilde twitteren. Of er werd er in de wandelgangen bij VVD-CDA nog wel wat gezegd. Een schot voor de boeg. Maar nu is het credo rust in de tent. Want als mensen met de pest in hun lijf aan een onderhandelingstafel gaan zitten... dat is nooit een, een goed begin. Nou, dan gaan wij maar eens een beetje lekker vanavond. Ja, um, hoeveel, ja. hoeveel gaat er bezuinigd worden bovenop de 18 miljard die we al kennen? Nou, ja, ik, ik krijg heel veel uiteenlopende signalen. Nou, wat je altijd hoort, en dat is ook wel bekend, tussen de 5 à 10 miljard euro. Maar goed, dat is nogal een verschil. Kijk, 5 ja. miljard euro, dat doet pijn. Maar ja, 10 miljard euro doet heel erg veel pijn voor ons als burgers. Maar het is ook politiek moeilijk, want dan moet je scherpere keuzes maken. En er zijn er ook nog mensen die je soms in de wandelgangen betekenisvol aankijken. en Die zeggen, nou... Ik ben al lang blij als het bij enkele cijfers blijft. Suggererend dat een bedrag boven de 10 miljard euro erin zit. Ja. Nou, dat kan allemaal bij het spel horen. De geesten rijp maken dat we allemaal denken... oh jee, wat komt eraan? En dan is het bijvoorbeeld maar 8 miljard euro. En dan denken wij, oh. Het is maar 8 miljard euro. Ja, ja, ja, ja. Het enige instituut met gezag wat er tot op heden iets over gezegd heeft, is de Nederlandse Bank. En die hebben gezegd: Nou, het begrotingstekort in 2013 schatten wij op 3,7 procent. En als je dat omrekent, leidt dat tot een bezuiniging van 5 à 6 miljard euro. Ja, en nou, nou was meneer Olly Reen vandaag, uh, de, de begrotingscommissaris van, uh, van, de, van de EU, was in Den Haag. En die zegt: Ja, en dat moet echt naar beneden onder de 3 procent, dat begrotingstekort. Wat, wat is precies de relatie tussen het begrotingstekort en het bezuinigingsbedrag? Ja, dat is, een, dat is een, een eigenlijk een redelijk eenvoudige rekensom. Wij hebben ooit eh, na de kredietcrisis eh, met Brussel afgesproken dat wij als Nederland in 2013 weer op de 3 procent, maar eigenlijk net eronder moeten zitten. Mm -hmm. Nou, de Nederlandse bank, dat zei, dat zei ik net al, eh, schat op 3,7 procent. Nou, mm -hmm. dan moet je dus 0,7 procent bezuinigen. Mm -hmm. Nou, dat is een getal van het nationaal inkomen. Reken je dat om, dan kom je dus op 5 à 6 miljard euro. Nou, ik ga ervan uit dat we ongeveer op 7 à 8 miljard euro uitkomen. Maar dat moeten we allemaal in één jaar doen. Want ja, we hebben nu eenmaal beloofd in 2013: moeten wij op de min 3 of eronder zitten. Nou, la laten we dan even kijken waar dat, uh, waar dat gaat gebeuren. Um... Gevoelige dingen. WW-duur, hypotheekrente, aftrekbeperking, uh, de AOW-leeftijd. Dat komt vast allemaal weer op tafel, of niet? Ja, het komt zeker op tafel. Maar het, het, het lastig is, omdat we het allemaal zo snel moeten doen in het jaar 2013. Uh, dat maakt het allemaal weer een beetje anders. Want hervormingen, le hervormingen leveren heel veel geld op. Hmm. Maar vooral op de, op de lange termijn. Uh, dus niet binnen een jaar. Ik zal eens even een voorbeeld geven. Stel dat het kabinet gaat besluiten. Uh, ja, via allerlei fiscale toestanden, uh, jouw en mij gaat stimuleren om onze hypotheek snel af te lossen. Ja. Nou, dat gaan we dan doen. En dan lossen wij in 2013 duizend euro af. Nou, mogen we iets minder van de belasting aftrekken. Dat scheelt in de schatkist, maar dat zet in het eerste jaar... natuurlijk nog niet echt zo aan de dijk. Daarmee ga je die 7, 8 miljard euro... ja, dat ga je gewoon niet redden. Dus er moeten toch aan andere knoppen moeten gedraaid worden. Want dat geldt voor die andere dingen ook. Het verkorten van de WW-duur van drie jaar naar één jaar. Het sneller verhogen van de AOW-leeftijd ook. Dat levert niet genoeg op. Dat zijn dingen die op termijn allemaal ontzettend veel geld opleveren. Waarvan iedereen zegt, dat moeten we zeker doen. Want dat scheelt echt bakken met geld. Maar wil je binnen één jaar bezuinigen... dan moet je toch echt iets anders. Doen. Dus waar moet het dan vandaag van komen? Ja, dan, dan kom je op, op dingen als ja, gewoon minder uitgeven. Dus dan zou je de ambtenaren salarissen nog één, twee jaar kunnen bevriezen. En dus ook de uitkeringen. En je zou kunnen zeggen, hop, iedereen 100 euro eigen risico erbij voor, voor, voor de zorg. En, maar je kan ook gewoon de belastingen verhogen. Wat je nu ja, dat hoorde je vandaag ook al in het algemeen Dagblad, maar ik hoorde er ook wel wat over. Bijvoorbeeld de BTW. Uh, 1% verhogen, nou dan haal je heel veel geld mee binnen. Mm -hmm. En als je daarnaast nog wat aan linkse hobby's doet, als ontwikkelingssamenwerking, uh, wij, de, de omroepen en cultuur, nou, dan, dan hark je wel zo 5 à 6 miljard euro binnen. Maar goed. Uh, daar zitten ze dus wel. Uh, voor de VVD is een belastingverhoging natuurlijk buitengewoon lastig. Ja. Dus waar ze voor kunnen kiezen is dat we doen aan de ene... En voor de PVV is het weer heel vervelend als de, de eigen bijdrage zorg ja. uh, omhoog gaat. Maar wat de truc zou kunnen zijn, dat ze zeggen van... nou, die, we gaan de BTW gaan we verhogen met 1%, maar we voeren ook zo'n hervorming door. En dat levert in het eerste jaar niet zoveel geld op, maar in 2015 wel dan levert dat genoeg geld op. En dan zetten we de, de btw-verhoging, draaien we dan terug. Nou, laat nou 2015 een prachtig verkiezingsjaar zijn. En dan is het natuurlijk altijd wel weer aardig... als je de belastingen weer kan verlagen. Hè? Ja, ja. Dus, je, dus voor de korte termijn neem je maatregelen die je eigenlijk niet wil... om dat op de lange termijn weer terug te kunnen Ja, draaien. dat is een beetje overlapt. En als op den duur bijvoorbeeld uh, wij allemaal zijn gaan aflossen... dan uh, trekken wij minder van de belasting af. En dan levert dat in 2015 voldoende op... zodat je andere impopulaire maatregelen weer kan terugdraaien. Ja. Um, en die stilte die we nu uh, horen, uh, waar duidt dat op? Gaan ze, gaan ze er eigenlijk uitkomen met z'n drieën... of uh, wordt er achter de schermen enorm ruzie gemaakt? Nee, nee. Het is, het is, het is, uh, ja, voor het kerstreces had je nog wel in Den Haag... Hè, dus onder, onder ja, collega's, journalisten en Kamerleden, coalitie, oppositie... waren er nog wel mensen wat, wat optimistisch. En nu hoor je toch eigenlijk iedereen zeggen van... nou, ja, we gaan er wel uitkomen. Uh, het wordt pittig. Uh, bedoel, iedereen zegt ook van, ja, kijk, het alternatief is dat het klapt... En dan geef je met z'n drieën de macht uit handen. Ja, dat, dat wil je natuurlijk niet. Dus dan kan mm -hmm. je het maar beter met, met z'n drieën doen. En uh, dus ja, wat dat betreft is er wel een, een, een, een ja, voorzichtige vorm van optimisme... waar je wel een beetje als leidraad, uh, als ooit het CPB, het Centraal Planbureau... met het bedrag gaat komen wat er bezuinigd moet worden. Dan kan je, uh, wat mij betreft, zeggen tot 7 miljard zal, zal maar zeggen... nou, moeilijk, maar gaan we doen. Wordt het meer dan 7 miljard... Dan gaat het waarschijnlijk ook wel lukken. Maar dan gaat het wel meer knetteren dan onder de 7 miljard. Ja. Is er ook nog een kansje over dat CPB gesproken? Want uh, Koen Teulings, de baas daarvan, die heeft ook al gezegd: Je moet ook voorzichtig zijn dat je de boel niet kapot bezuinigt. Is er nou ook nog een kansje dat dat CPB zegt van: Nou, uh, gezien dat soort dingen, uh, hoeft er eigenlijk helemaal niet uh, miljarden bezuinigd te worden? Uh, ja, de kans is wel dat Koen Teulings dat zegt. Maar ik ben bang dat ze me hier in Den Haag daar weinig van gaan aantrekken. Hoewel je natuurlijk wel bij de PVV en ook bij het CDA hoort: van ja, als het echt iemand miljard wordt, dan moeten we dat inderdaad niet doen. Maar aan de andere kant, wij zijn het land wat al die andere landen de afgelopen twee jaar de maat heeft genomen, je moet bezuinigen. Dus als wij dan in één keer ja, die grens van de drie procent gaan doorkruisen, ja, dan worden we natuurlijk wel een beetje het lachertje van Europa. Ja. Maar goed, wie weet zitten er nog wel wat boekhoud kundige trucs in de mouw, zodat je nog wat uh, dingen kan toepassen. Maar nee, uit, uiteindelijk moet het, toch, uh, moet het bedrag worden binnengehaald. Die discussie zal ongetwijfeld gevoerd worden. Maar ik ben bang dat men gewoon met de billen bloot moet... en het bedrag echt volledig moet binnenharken. Joost, we zijn een stuk wijzer geworden. Bedankt voor het lekker. Graag gedaan. samen met Bono in a lifetime. En het nieuwtje wat aan deze plaat hangt is dat onze vriend Bono er ook niet slechter van gaat worden... wanneer die veelbesproken beursgang van Facebook inderdaad succesvol wordt. Want hij belegde met zijn beleggingsmaatschappij een paar jaar geleden 210 miljoen dollar in Facebook. En dat zou nu zo'n beetje een miljard waard zijn, waar zijn, die belegging. Bono, artiest in bonus. Dat Alzheimer een groot probleem is, dat hoeven we niet meer uit te leggen. Ongeveer 145.000 mensen lijden eraan. En dat worden er alleen maar meer met de grijze golf die eraan komt. Dus wordt er reikhalzend uitgekeken naar een oplossing. Professor Dr. Marcel Olderikert, hoofd van het Alzheimercentrum van de Radboud Universiteit Nijmegen. Goedenavond. Goedenavond. En nu is er verheugend nieuws uit Amerika. Heeft u een vreugdesprongetje gemaakt toen u het hoorde? Ja, er is uh, fantastisch onderzoek gedaan. Uh, heel elegant, spannend en ook, ook betekenisvol. Dus uh, het was wel een goede dag vandaag. Ja, want wat was het nieuws precies? Nou, het nieuws was dat er uh, een, een fraaie studie is uitgevoerd met muizen. Heel speciale muizen die uh, eigenlijk menselijke eiwitten kunnen maken... die te maken hebben met Alzheimer. En, en dat eiwit wat nu bestudeerd is, dat heet het touw-eiwit. Ja. En uh, dat touw-eiwit, dat wisten we al langer van... dat dat ook te maken had met het ontstaan van de ziekte van Alzheimer. Maar dat was tot nu toe een beetje in de verdrukking geraakt... Uh, omdat iedereen eigenlijk uh, achter een ander eiwit was aangelopen. En dat heet het amyloïd. Uh -huh. Dus we kregen eigenlijk een soort uh, tweestrijd tussen de touwisten en uh, de amyloïdisten en dat, uh, dat leek het amyloïd te winnen. Maar vandaag heeft uh, touw dus uh, een, een mooie wedstrijd gespeeld en wordt duidelijk dat er in het brein eigenlijk in verschillende stadia neerslagen ook van dat touw ontstaan. En, en daarmee Want dat je... is een eiwit dat in hersencellen neerslaat... waardoor ze minder goed functioneren, moet ik het zo simpel zien? Ja, eigenlijk, eigenlijk kun je het vergelijken met het brein. Dat is een heel ingewikkelde en complexe uh, machinerie van informatieverwerking. Mm -hmm. En dat amyloïd, dat slaat neer en daar hebben die hersencellen last van. Ja. Maar eigenlijk is er ook nog een, een systeem van een soort buizenpost in het brein. Mm -hmm. en, en die buizenpost die wo wordt aangedaan zeg maar, door dat touw wat neerslaat in die buizen. En dan gaat uh, die informatie... Die gaat minder goed door. En tot nu toe zat iedereen dus uh, naar dat amyloïd te kijken. Maar vandaag hebben ze laten zien: van ja, jonge mensen, dat, dat, dat touw dat is heel erg belangrijk. En dat verstopt eigenlijk een belangrijk deel van de informatiestroom. Ja. La, de, de, de, de, laten we meteen even de hamvraag stellen. Uh, brengt dit een oplossing dichterbij? Nou, dat, dat opent wel nieuwe mogelijkheden. Want de farmaceutische industrie die heeft ook tot nu toe vooral geïnvesteerd in amyloïd oplossers. Mm -hmm. en, en nu wordt eigenlijk een ander pad geopend... van jongens, moeten we niet ook medicijnen ontwikkelen... die dat touwneerslag gaat opruimen? Dus er is inderdaad een, een nieuwe weg ontstaan. En dat is natuurlijk hoopvol. Ja, nou, nou begrijp ik van nu dat dat, dat, dat touw, uh, dat eiwit... wat nu belangrijker blijkt te zijn dan men dacht, uh, wel al bekend was. Maar dat al het onderzoek naar dat andere uh, gegaan is... Hoe, hoe kan dat, dat men jarenlang... Uh, uh, zeg ik het te, te nadrukkelijk als ik zeg op het verkeerde spoor heeft gezeten? Ja, nee, dat zegt u precies. En dat heeft alles te maken met ja, waar geloof je op een gegeven moment in? Waar zijn de, de signalen het duidelijkst? En vervolgens heeft dat ook te maken met grote financiële investeringen. Hmm. En de, de farmaceutische industrie die heeft echt miljarden geïnvesteerd... in medicatie gericht op amyloïd. En dat ga je natuurlijk niet van de een op de andere dag op, uh, op een andere boeg gooien. Dus wij zitten nu met een pijplijn vol met geneesmiddelen... die tegen dat amyloïd werken. En dat is wel heel erg riskant om alles op één kaart te zetten. Werken die geneesmiddelen? Helaas, tot nu toe, is dat allemaal niet effectief gebleken. Hmm. Dus we zitten uh, echt vol verwachting uh, uit te kijken... natuurlijk naar iets wat gaat helpen. Maar Amelouid heeft, heeft zegt, hele slechte papieren gekregen. Hmm. Ja. Uh, hoeveel geld is daarmee weggegooid, denkt u, de afgelopen tien jaar? Nou, tot nu toe is daar echt miljarden in uitgezet. En dat loopt nog een hele tijd door. Hmm. Hmm. Dus als we miljarden willen bezuinigen, dan, euh, <laughs> dan is hier ook een bron. <laughs> ja, uh, hoe, hoe kan het nou dat, dat mensen dan. Want, want, ben, was u eigenlijk een, uh, een, een tower of een amaloïde? Um, ik, ik, ik geloof eigenlijk dat we het best een therapie kunnen bedenken. En, um, kunnen effectief maken als we op beide paarden werden. Hmm. Um, Alzheimer is een heel complexe aandoening... en is eigenlijk een gevolg van stapeling van schade... door meerdere schadebronnen. En uh, als we op één paard blijven wedden... dan is de kans echt heel klein, denk ik... dat we daar een, een oplossing voor vinden. Ja. U, u, u noemde dat een kwestie van geloof. Is dat het, is dat het enige dat, dat, dat, dat iedereen dan maar halsstarrig één kant op blijft lopen... terwijl dat eigenlijk niks oplevert, begrijp ik van u, tot nu toe? Nou, het is niet alleen geloof. Het is natuurlijk ook de hardheid van wetenschappelijk bewijs. Maar op een gegeven moment is een bepaalde hypothese... wel heel erg populair en, en sexy in de, in de media. Ja, maar ook in de wetenschappelijke pers. En dan krijg je een soort uh, herhaling van dezelfde ideeën... en gaat het onderzoek ook erg op elkaar lijken... omdat iedereen denkt, we zijn er bijna bij de oplossing. Ja. Goed, nu, nu, nu is er... Uh, ik, ik geloof dat er twee verschillende onderzoeken zijn... Hè, waar dat touw ja. nu zo heel belangrijk uit, uit is gekomen... Uh, ik neem aan dat daar nu onmiddellijk allemaal nieuwe research op gezet gaat worden. Of uh, is het toch een soort olietanker die heel langzaam gaat bewegen. Nou, die geneesmiddelenstudies naar amyloïd, die lopen door. Uh, dat valt niet zomaar 1, 2, 3 uh, af te remmen. Maar er zijn natuurlijk heel veel groepen die dit zien. En die vervolgens ook gaan kijken. Van, kunnen wij dit herhalen? Want wetenschap moet herhaald worden, wil het waar zijn. Uh, maar ik denk dat de kans groot is dat dit, dat dit echt wel goede science is. Want het sluit aan bij wat we in feite al twintig jaar weten over dat touw. Alleen wordt het nu veel eleganter duidelijk gemaakt. Ja. Um, nu blijken er dus, want dat ameloïd speelt ook een rol... Uh, nu blijken er dus twee stoffen te zijn die, die, die een rol spelen. Kan het nou zijn dat er nog een hele andere stof is... die ook heel belangrijk is en waar we nog helemaal niks van weten? Absoluut, absoluut. Ik denk dat we dat echt in het achterhoofd moeten houden... en misschien wel in het voorhoofd, want er zijn nog veel meer processen die van belang zijn. De hele stofwisseling van het brein is buitengewoon ingewikkeld. Er um, hmm. zijn nog allerlei ontstekingsprocessen die een rol spelen. Dus het gaat erom om een zo breed mogelijke blik te ontwikkelen... omdat het echt een belangrijk probleem nu al is en, en steeds belangrijker wordt. Ja, de, Die rol van de farmaceutische industrie, die noemde u al, um, zit dat daar in... Uh in het systeem om zo'n brede blik te ontwikkelen? Want ik neem aan dat men daar ook heel gericht uh, wil werken op een medicijn. En dan is het wel handig als je op één stofje kan inzetten natuurlijk. Ja, dat, dat is uh, voor de ontwikkeling veel makkelijker. Maar er zijn ook uh, natuurlijk voorbeelden van wat heet een polypil. Je kunt ook verschillende medicijnen bij elkaar stoppen... en vervolgens dus op meerdere wegen blokkades opwerpen. Hm. En dat zou voor... Uh, Alzheimer, denk ik, een heel interessante route zijn. Ja, uh, maar nog steeds buitengewoon complex. We kennen nu twee stofjes. Uh, als ik u zo hoor, dan, dan uh, zitten we nog niet heel dicht bij een Alzheimer medicijn. Nou, ik denk dat de eerste Alzheimer medicijn wat er wat aankomt binnen vijf of tien jaar er komt. Maar dat zal niet dus de oplossing in zich bieden. En na tien jaar krijgen we weer medicijnen erbij en we krijgen dus ook die polypil over een jaar of vijftien. En dat gaat echt substantieel de schade opruimen, uh, helpen. En vervolgens zijn wij ook bezig uh, natuurlijk met het kijken van... hoe kun je het eigenlijk voorkomen? Ja. En van die polypils samen met allerlei strategieën om schade te voorkomen in het brein... verwacht ik tegen de tijd dat ik echt eraan toe ben uh, heel veel. Goed. Nou, dat is een hoopvol uh, laatste woord. Dank u wel, Marcel Olderikert, hoofd van het Alzheimercentrum van de Radboud Universiteit. Goedenavond.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 Videogames zoals dat van Lana Del Rey, van haar debuutalbum... en dat is ook meteen de Radio 1-CD van deze week. De Mona Lisa, het bekendste schilderij ter wereld... hangt, zoals u weet, in het Louvre in Parijs. En een kopie in het Prado Museum is nu schoongemaakt... met een spectaculair resultaat. In Florence, in Italië, is uh, Michael Kwakkelstein, directeur van het Nederlands Kunsthistorisch Instituut in Florence. en verbonden aan de Universiteit Utrecht. Goedenavond, meneer Kwakkelstein. Goedenavond. Ja, die, die Mona Lisa in uh, Madrid. werd tot nu toe gezien als een kopie van de uh, echte Mona Lisa. Dus die nageschilderd was van het schilderij van, van een hele tijd later. En nu die schoongemaakt is, uh, willen de deskundigen dat die tegelijk met de echte Mona Lisa is gemaakt. Denkt u dat ook? Ja, dat klopt, omdat ze met Röntgenfoto's hebben gezien... dat de ondertekening in die kopie overeenkomt met de ondertekening van de Mona Lisa. Aha. Uh, dus iemand die een kopie naar een schilderij maakt... kan natuurlijk nooit de ondertekening zien. Nee. En vandaar op basis van die ondertekening... en de correcties die Leonardo heeft aangebracht in die ondertekening... die zijn leerling heeft, ook heeft aangebracht in de ondertekening... Dat doet sterk vermoeden dat de, de leerling dus de meester heeft zien werken. Ja, en nou, nou wordt daarbij gezegd dat dat, dat dat dus betekent dat Da Vinci en die leerling uh, naast elkaar... voor dat model uh, dat wij als Mona Lisa kennen hebben gezeten en, en samen hebben geschilderd. Is dat dan ook de conclusie die je kan trekken? Nee, dat betwijfel ik, want als je met meerdere mensen naar een model tekent of schildert... dan uh, heeft het eindresultaat natuurlijk, het toont het model vanuit een, andere, vanuit een andere hoek. En als we beide schilderijen naast elkaar leggen, de kopie en het origineel van Leonardo... dan zien we dat dat niet het geval is. Ja. Het is dus niet uh, twee mensen die een, naar een model uh, tekenen of schilderen. Dit is eerder uh, wat ik denk, dat, uh, wat ook overeenkomt met uh, praktijken, atelierpraktijken van Leonardo... met betekent dat andere schilderijen, die niet in het uh, nieuws genoemd zijn... Uh, is dat hij de ondertekening, um, dat, dat Salai, ik denk dat dat Salai is, een van zijn favoriete leerlingen, die heeft die ondertekening nagetekend. Ja. En heeft vervolgens uh, op uh, aanwijzingen van de meester. een wat je zou kunnen noemen, een, een kopie gemaakt. om die vervolgens uh, af te leveren aan. Aan uh, Francesco Del Giocondo, de echtgenoot van Lisa Gherardini, die het, het portret bij Leonardo heeft besteld. Ja, maar hoe, hoe en... moet ik me dat dan voorstellen? Heeft hij. Dus de, de ondertekening heeft hij nagetekend van, uh, van de meester, van da Vinci. Daarna heeft hij er het schilderij van gemaakt. Maar heeft hij dat dan gedaan vis à vis het model? Heeft hij dan dat wel naar model getekend? Of? Ik denk dat uh, die kopie gebaseerd is op uh, een uh, uitgewerkte tekening van Leonardo. Hmm. En dat de, de, de Salai niet die Lisa Gherardini gezien heeft, maar puur op Leonardo's tekeningen. En uh, ook wat Leonardo geschilderd heeft. Hij heeft er heel lang over gedaan, over dat portret. Ik denk dat dat schilderij van Salai sneller tot stand gekomen is. En op aanwijzingen van de meester. We weten het van uh, mensen die Leonardo in zijn atelier bezocht in die tijd... ...dat Leonardo eigenlijk uh, met wiskundige experimenten bezig was... ...en niet uh, zoveel zo zin had om te schilderen. Uh -huh. En diegene zegt dan ook in een brief van Isabella d'Este is dat... ...want die vraagt om een portret van Leonardo, maar dat kreeg ze maar niet. En die agent van, uh, van, van de, marquise, de marquise van Mantua vraagt dan... Uh, ...ja, kan hij al echt niet niks schilderen? En dan antwoordt die agent in een brief... Uh, ...nee, maar hij heeft wel leerlingen die kopieën maken... Mm -hmm. Dus uh, die brief geeft uh, inzicht in werkplaatspraktijk... en dat schijnt nu door dit schilderij te worden bevestigd... dat Leonardo, die ook met heel veel andere dingen bezig was... een heel grenzeloos nieuwsgierig en ook een perfectionist... die heel langzaam, heel langzaam werkte... dat, die, dat, die, uh, dat het goed voorst, uh, voorstelbaar is dat hij aan een leerling gewoon gevraagd heeft... Maak, je leerling van? maak het even snel af. Maak jij dit af, <laughs> ja. leveren we dat en ja. ik hou dit schilderij... Ja. voor mijzelf, ja. uh, want dat uh, heb ik de komende jaren nog niet voltooid. Ja. Goed, over, over die uh, relatie blijft u erbij, meneer uh, Kwakkelstein. Over die relatie, meeste leerlingen, spreek ik hier in de studio... met Ernst van der Wetering, emeritus hoogleraar kunstgeschiedenis... en rembrandt kennen. Goedenavond, meneer van der Wetering. Ja. Um, was dit een goede leerling die deze kopie heeft gemaakt? Nou ja, het gaat. Uh, een typische kopistenfout is, is als dat het gezicht langer is gemaakt... Dat de handen iets groter zijn. Dat soort dingen sluipt erin tijdens, uh, tijdens het werk van, uh, van mensen die kopiëren. Want dat vallig. gezicht van de echte Mona Lisa is wel veel mooier, hè? toch? Eigenlijk. Ja, dat, zit, dat, zit, dat heeft een an hele andere anatomische structuur, zou je ja. bijna zeggen. Hè? Dat is dus merkwaardig eigenlijk, uh, dat uh, uh, Leonardo dat van een leerling zou... Uh, zou Tolereren. Nou. Hoe, hoe, hoe ging dat tussen leerlingen en uh, meesters? Bijvoorbeeld bij uh, waar, waar u uh, expert in bent bij Rembrandt. Hoeveel uh, leerlingen had hij? Nou, Rembrandt die had veel leerlingen en soms misschien wel vijf of zes of acht tegelijk. We weten dat niet met zekerheid. Kennen maar... we die? Een, een deel daarvan kennen we, maar we kennen ze alleen maar bij toeval. Het was zo dat je moest aan, een gil, aan het gilde moest je een lijst geven... van uh, welke leerlingen je had, maar die lijst is allemaal verloren gegaan. Mm -hmm. Dus uh, we weten langs allerlei toevallige wegen, soms alleen maar omdat ze als getuige optraden... in een of andere kwestie, dat het leerlingen van Rembrandt waren. Uh, dus dus heel, heel, heel veel weten we er niet van, maar uh, we weten wel ongeveer... hoe het onderwijs in elkaar zat bij Rembrandt. En het was ook zo dat... Uh, nou, ze kwamen dus bij hem, als ze al goed konden tekenen... en ja. ook al een vooropleiding hadden gehad in het, in het schilderen... kwamen bij hem om zijn stijl zich eigen te Want maken. we kennen namen als Jan Steen, Govert Flink, toch? Niet Jan Steen, maar wel Govert Flink, Ferdinand Bol... en zo zijn er een heel stel Karel Fabritius is mm -hmm. de, het, het genie onder de leerlingen... Mm -hmm uit de Gelder, ja. en die kwamen dus redelijk ervaren al binnen... en wou zijn, zich zijn stijl eigen maken, omdat hij op dat moment buitengewoon beroemd was. En, ja. en, en hoe, hoe ging dat dan? Uh, we hoorden net van meneer Kwakkelstein... dat het vermoedelijk zo was dat Da Vinci zei van... nou, de, dit is mijn, mijn basisschets, maak, maak jij het even af. Ging dat bij Rembrandt ook zo, of moesten ze zijn werk kopiëren? Wat, wat... Dat hangt er vanaf. Bij portretten is het, is het zo dat uh, de, de, de, de, vaak medewerkers... Zijn, en dat ook die gevorderde leerlingen van Rembrandt ook in de portrettenproductie een rol speelden. Soms is het zo dat de man van Rembrandt is en de vrouw... grotendeels door een is geschilderd. Um, daar komt het voor bij de andere schilderijen. bij de historisch stuk... is het zo dat ze die kopieerden, maar vaak ook vrij kopieerden... om het vak te leren en om, om zijn stijl en techniek over te nemen... Hij gaf ze dan vaak de vrijheid om ja, gedeeltelijk af te wijken... een andere figuur of het hele schilderij, spiegelbeeldig of zo te maken. En die schilderijen, die, die, ja, die, die verkocht die, die, hij. Uh, hij kreeg leergeld, verkocht het werk wat de leerlingen hadden gemaakt. En dat was een, een belangrijke bron van de ja, maar, maar, maar het ging dus uh, vooral over dat ze, dat ze het vak leerden. Uh, terwijl, ja, ze, is, was dat bij Da Vinci, meneer Kwakkelstein dan... Dan anders. Was Da Vinci daar wat handiger in dat hij, uh, uh, zoals misschien met deze Mona Lisa. die leerlingen echt inzetten om schilderijen te maken die dan in zijn naam verkocht werden? Ja, dat kan hij wel gedaan, maar het was ook bij Da Vinci in zijn tijd uh, heel gewoon dat leerlingen. Uh, ...die leerden het vak door te kopiëren. Mm -hmm. uh, zo leer je ook de, de stijl van de meester eigen... ...waardoor je de meester kan helpen wanneer die dan uh, uiteindelijk behoefte aan je heeft... Om, uh, ...omdat uh, die, die succesvolle meesters hadden zoveel opdrachten... Uh, ...dat ze dat werk niet aankonden. En dan was het fijn als je goede leerlingen had die, die in jouw stijl konden schilderen... ...zodat dat niet al te opvallend uh, was in het schilderij. Dat het niet volledig van de hand van de meester was. Ja. Dus leren door kopiëren... En in dit geval, als het Salai is... Nou, die was dan al volleerd rond die tijd... denk ik dat het een kopie gemaakt is... Uh, in verband met een opdracht. Ja. Dus dat daar uh, ja, toch uh, een opdrachtgever op zit te wachten. Ja. Ging dat bij Rembrandt? Denkt u ook wel eens zo dat, uh, dat iemand anders eigenlijk... Zijn er misschien ja. schilderijen die wij nu Rembrandts noemen... die meer door leerlingen geschilderd zijn? Zeker bij de portretten is dat zo. Mm -hmm. En er zijn... Uh, een aantal hele prachtige uh, schilderijen die altijd naar Helmand toe zijn geschreven. maar die uitgesproken kenmerken van Karel Fabricius hebben. En dat zijn dus, ja, Karel Fabricius is een hele zeldzame meester. want zijn hele oeuvre is ongeveer de lucht ingegaan bij een explosie. een grote kruidexplosie in Delft. Aha. Dus wanneer je een, uh, een Fabricius hebt uit het atelier van Helmand. Dat, dat is iets bijzonders. Dat heeft ook ja, een hele. Bijna hele... nog bijzonderder dan nou, een eigenlijk, ja. <laughs> <laughs> eigenlijk wel, ja. Eigenlijk wel. Dus. Uh, Rembrandt uh, schilderde niet portretten uh, omdat hij het zo graag wou. Hmm. Je ziet gewoon dat, uh, dat hij alleen maar portretten schildert uh, als hij geld nodig heeft. Uh, en uh, als, hij dat, als het goed gaat, dan schildert hij geen portretten of ja. hij liet het delingen doen. Ja. Je kunt, er zitten echt golfbewegingen in zijn, uh, in zijn productie op het gebied van, van de portretten. Ja. Hoe kwam je eigenlijk als leerling uh, bij, bij Rembrandt in het atelier? Moest je daarvoor betalen? Ja, de, de, de ouders bemoeiden zich daar meestal mee. Die kochten soms ook weer de leerlingenwerken van, van hun zoon weer van, van Rembrandt. En de afspraak was dat ze 100 gulden per jaar betaalden, wat nogal veel was. Er waren maar een paar schilders die zoveel vroegen... Uh, ze waren niet intern bij Remmand, wat bij vele andere leerlingen wel het geval was. Dat ze ja ook ja, in huis waren, hmm. tegelijkertijd ook met andere dingen hielpen in huis. De angst was van de ouders dat ze voortdurend boodschappen voor de vrouw des huizes moesten doen en zo. Okay. Dus ze waren erop gebrand dat ze ook echt alleen maar les kregen. Ja. En dat de meester hun. Geen geheimen voor ze hadden. Dat was ook erg belangrijk. Dat stond in leerlingencontracten. Hè. Die, zijn, die zijn bewaard geweest. Niet mm -hmm. in verband met hem, maar überhaupt In de 17e eeuw zijn mm -hmm. veel leerlingencontracten. M meneer Krakkelstein, uh, op 29 maart zijn uh, allebei de schilderijen... dus nu hebben we het weer over Da Vinci en de Mona Lisa... Ja. in het Louvre naast elkaar te zien. Gaat u kijken? Ja, ik ga kijken. Ik ben zeer nieuwsgierig. Waar bent u het meest nieuwsgierig naar? Nou, ik ben nieuwsgierig naar dat schilderij, dus die replica, de, de stijl. Ik ben bekend met de werken van Leonardo's leerlingen, dus ik zou graag willen weten natuurlijk, of, ik, of ik zou kunnen vaststellen of dat inderdaad van Salai is. Ja. En om een datering eraan te geven. Want op basis van reproductie is het natuurlijk altijd moeilijk om uh, bepaalde conclusies te trekken. Uh, en ja, om gewoon zekerheid te krijgen of dat inderdaad onder de supervisie van, van Leonardo kan zijn geschilderd. Ja. Meneer Van der Wetering is dat iets nou ja, waar u voor naar Parijs ik, gaat? Uh, uh, misschien de sensatie <laughs> is natuurlijk eigenlijk uh, dat de Leonardo uh, de echte zo ontzettend vuil is. Uh, dat je er uh, te weinig op ziet. Ja. En dat je in dit schilderij uh, veel van de details die verborgen gaan onder een dikke gele vernislaag en uh, krakkeluur en dergelijke, uh, dat je die veel beter kunt zien. Ik denk dat dat uh, eigenlijk ook de reden is waarom het schilderij naar Parijs uh, gaat. Nou... Dat kunnen we dan op 29 maart allemaal zien in het loeven. Hartelijk bedankt. Ernst van de Wetering en Michel Kwakkelstein. Het is vijf voor twaalf. Groot nieuws vandaag, ook uit Hollywood. De hond Blackie is genomineerd voor de Golden Collar Award... voor zijn rol in de film Hugo. Regisseur Martin, regisseur Martin Scorsese had hiervoor al gepleit... in een open brief in The Los Angeles Times. En hij moet het opnemen tegen twee andere honden. Ik ga dit nieuws bespreken met recensent en hondenkenner Martin Gaus. Goedenavond, meneer Gauss. Nou, dat klinkt goed, hè? Dat klinkt toch. Ja! De Golden ja, ja. Color Award gaat voor het eerst uh, worden, worden uitgereikt, dus als schaduwprijs voor de Oscars. Is, is Blackie de belangrijkste kandidaat? Nou, die, er zijn ook nog twee Jack Russell terriers bij. Die uh, maar Blackie ook is ook heel, een, een doberman, hè? Ja, en die, die, die, die Blackie, dat is een doberman. Ja. En uh, wat dat betreft, een hele grote hond kan heel veel vertedering opwekken, maar die hele kleine hondjes, die Jack Russell terriers, dat waren er toch ook wel, wel heel erg een goede bij hoor. Maar ja, het is net als in de, in de, in de mensenwereld. Ze zeggen wel eens: achter een, een hele goede man staat een hele goede vrouw. Ja. En achter een hele goede hond staat een hele goede trainer. Ja. En, en wat dat betreft is het een, een team hoor, wat, wat, wat gecreëerd moet worden. Maar even qua hond, uh, wie, wie heeft het meeste talent, De Dobberman of de Jack Russell? Nou, ik vind Jack Russell Terrier. die heeft ook nog allerlei andere geweldige uh, trucjes laten zien. Hij kan geweldig goed skateboarden. Dat is die Uggie, uh, hè? Uit uh, uh, ja, de ja, Artist. Ja, Ja, en heb, en heb je Cosmo, heb je ook nog. Die, Uit de Beginners, uh, ja. Ja, nou, die, die weet verschrikkelijk leuk um, zich te gedragen. Hij kan heel veel doen, kan zijn kop op de juiste wijze houden... kan er een poot overheen leggen, enzovoort. Kijk, maar ik vind al dat soort trucjes die honden laten zien vind ik allemaal een beetje... Ja, ik vind, aan de ene kant is het heel leuk... maar aan de andere kant is het zo gemakkelijk. Je kan die camera even zeggen... stoppen, we doen het nog een keer over. Ja. Um, de, degene die met de hond aan het werken is... dat is de acteur... maar daar vlak achteraan staat de trainer... die staat met uh, poppetjes in zijn handen... en met snoepjes enzovoort... en zit de, de boel te manipuleren. Ja. En het, het is dus niet zo... dat er een denk komt hondje zit. Dus... Er is een geconditioneerd hondje... Uh, wat uh, zijn kunsten vertoont. Dus een hond, hond, een hond gaat niet uit zichzelf lachen, daar krijgt hij koekje voor. Nee, dat kan je die, helemaal niet. De consequentie van zijn gedrag, dat weet hij, verdraaide goed. Ja. Ik was één keer in Hollywood, en dan heb ik gekeken naar de trainingen van. Eeuw, van, uh, hey, hoe heet die hond ook weer? Uh, dat is die Sint Bernard, die we er op een gegeven ja. moment hebben gezien. Nou, <lacht> er zaten zes Sint Bernards op een rijtje, die waren alle zes zagen ze hetzelfde eruit. Maar ja. iedere. Kon zijn eigen doen. Goed. Dus, nou, ja. ik, ik, ik hoor dat u niet heel enthousiast bent over deze Oscar. We moeten het nou, hierbij laten, meneer Gauss. Hartelijk, okay. hartelijk, bedankt hoor voor dit moment. Want dit was namelijk het oog. Morgen, Thijs van der Brink. Dit is Radio 1.